Met het NOS -journaal. De tweede zwarte doos van het toestel van Germanwings... dat vorige week neerstortte, is gevonden, dat meldt persbureau AFP. Op de datarecorders staan de vluchtgegevens... die mogelijk meer inzicht kunnen geven in de toedracht van de crash. Het toestel stortte vorige week neer... nadat een van de piloten zich had ingesloten in de cockpit. Bij de vliegramp kwamen alle 150 inzittenden om het leven. Nederland kan sinds december vorig jaar geen Marokkaanse vreemdelingen meer uitzetten. En dat is doordat Marokko geen tijdelijk reisdocument meer afgeeft. Volgens staatssecretaris Dijkhoff van Justitie heeft het Marokkaanse beleid te maken met het Nederlandse voornemen om het sociale zekerheidsverdrag met Marokko op te zeggen. De staatssecretaris probeert Marokko te overtuigen alsnog mee te werken aan de terugkeer van vreemdelingen. Het kabinet wil de verkoop van grondstoffen voor explosieven aan banden leggen. En dat betekent dat particulieren niet meer zonder vergunning chemische stoffen mogen kopen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. En ook mogen ze de stoffen niet meer importeren, bezitten of gebruiken als de vereiste papieren ontbreken. De maatregel maakt deel uit van het programma van het kabinet om jihadisme aan te pakken. De rechtbank in Assen heeft het misdaadduo dat vorig jaar februari een aantal gewelddadige inbraken en overvallen pleegde veroordeeld tot 16 en 12 jaar cel. De man en de vrouw doorkruisten rovend een deel van Nederland en lieten een spoor van geweld achter. De straf voor Van der P is gelijk aan de eis van het OM en voor zijn vriendin valt de straf twee jaar lager uit. Het weer, de laatste buien verdwijnen, de zon schijnt geregeld. Vanavond en vannacht temperaturen het koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen is het in het noorden en het oosten droog met zo nu en dan zon. Elders is het af en toe regenachtig en het paasweekend wordt droger en rustiger. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANVB. Het is ietsje drukker dan op een reguliere donderdagmiddag, maar het scheelt niet veel. De meeste files staan in het midden van het land. Dit zijn de files in de Randstad met langer dan vijf minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer en bij 1 nog eens 6. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarse 12. A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmaden 3. De A5 Amsterdam-Hoofddorp voor de Hoek 3 kilometer. A9 Amstelveen ook maar bij Velzen 5, A12 Arnhem Den Haag, bij Hooggraven 2 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 6 en bij Gorkum nog eens 5. En van Rotterdam naar Europort tussen Pernis en Spijkenisse 3 kilometer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. En van Utrecht naar Breda bij Lexmond 5 en bij Werkendam ook 5 kilometer. A28 Utrecht-Zwolle bij Nijkerk 15 kilometer, ook door een ongeluk. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live, live. Z -Z -M -M. Met. met nu de Muziek Boulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja.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 en als een jongen... Jazzy Lounge Club, Café Neuf, Zandvoort, 3 april, 9 uur s'avonds. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Tijdens de Jazzy Lounge Club en jam sessies... treden er elke keer weer verschillende artiesten op in het altijd gezellige... Art Deco, Krant Café en Restaurant Café Neuf. Vooraf of tijdens het optreden heerlijk eten... Meer informatie, Café Nuf, Krankcafé en Restaurant, Haltestraat 25. Telefoonnummer 023 5713 722. Het e-mailadres cafeneuf.nl. Cafeneuf en het is s'nachts om 1 uur afgelopen. Op het circuit op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. De Paas is staan bol van spanning en spektakel. Beleef de start van het nationale raceizoen en geniet van de strijd om elke centimeter van het beroemde asfalt van circuit Park Zandvoort. Tijdens de Paas krijgt het publiek een interessante mix van nationale en internationale leeseries voorgeschoteld. Zo zullen de Formule Swip Cup en de Berunda Production Open twee races rijden... terwijl ook de internationale Supercar Car Challenge... met drie goed gevulde startvelden in actie komen. Voeg daarbij de seizoenpremières van de Formula Renault 1.6 noord Tellen Europa Cup... en de nieuwe Renault Clio Cup Benelux. Meer informatie, Park Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat... website www.cpz. En het vangt aan om 9 uur morgens en het is middags om 5 uur afgelopen.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 in de dalen onweersluchten Doe ik vluchten aan Als de regen valt Verwerkt je ogen in mijn hand Voordat mijn glimlacht Ze verbrandt mijn vuur Mijn liefde mijn gouden ogen Het is dus beter als je nog wat wacht Want even later komt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 Ik heb je lief, zo so lief. Als ik de aarde af erwarmen, laat ik haar leven. In mijn arm, van sterren weven. Ik het verre Ik nou het de licht. Maar soms ben ik als kokenvloer.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 Ik wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo so lief. I understand you Now baby, I know the difference Between right and wrong I ain't gonna do nothing To upset a happy home Oh, oh don't get so excited When I come home a little late at night Cause we only act like children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 'Cause you just don't know 'til you've tried to love a man who's loving whiskey, loving whiskey. Whisky is een sterke drank die is gedestilleerd uit gegist graanbeslag en gerijpt op houten vaten. De naam komt van het Iers-Gallische iskjebjahe en dat betekent zoveel als levenswater. Van het graan wordt een beslag gemaakt dat men vervolgens laat gisten. Gist zet het in het beslag aanwezige suikers om in alcohol. Zo ontstaat een vloeistof met een alcoholpercentage van ongeveer 7,5%. Deze vloeistof wordt gedestilleerd waardoor ongewenste stoffen in de spoeling achterblijven en de damp met een hoge alcoholpercentage opgevangen en gecondenseerd wordt. Vervolgens wordt dit resultaat verdund tot het alcoholpercentage 65% bedraagt en in eikenhouten vaten opgeslagen om te rijpen. Na een bepaalde tijd, afhankelijk van de toegepaste wetgeving, mag ze whisky genoemd worden en wordt ze gebotteld. Anders dan bij wijn stopt het reikingsproces bij het bottelen... en is de drank lang houdbaar zonder smaakverandering. De leeftijd van een whisky slaat daarom op de tijd dat hij gerijpt heeft. Maar om whiskytype te mogen heten, moet het minimaal drie jaar gerijpt zijn. Het productieproces van whisky kent verschillende stappen. Het proces begint met een bevochtiging van gist... waardoor de gerst zal ontkiemen tot mout. Dit heet mouting of malting... Daarna wordt de moutkorrels boven een open vuur of met hete lucht gedroogd. Het eerste of knilling. Dit deel van het proces heeft grote invloed op de uiteindelijke smaak van een whisky... aangezien de rookgeur diep doordringt in de moutkorrels. De voor het vuur gebruikte brandstof kan bijvoorbeeld eens turf bevatten. Daarna, tijdens het masje, wordt de gedroogde korrels fijn gemalen en wordt er vervolgens water aan toegevoegd. In de ontstaande moutbeslag zal het zetmeel na verloop van tijd omgezet worden in suikers. De volgende belangrijke stap in het proces is het gisten van de suikers. Hierdoor ontstaat de alcohol in het moutbeslag. De alcoholpercentage is dan nog niet veel hoger dan van bier en bedraagt ongeveer 7 tot 8 procent. De laatste stap in het productieproces van whisky is het distilleren. Hierbij wordt de wasje in een koperen potketel of roestvrijstalen kolomketel... verhit tot boven het kooppunt van alcohol, 78,3 graden. De verdampte alcohol wordt gekoeld en opgevangen... waardoor deze een hoger alcoholpercentage heeft dan de was. Dit distilleren wordt herhaald in een kleinere koperen potketel, de Spirit still waarna de, de ontstaande whisky in eikenhouten vaten wordt opgeslagen om te rijpen. Naast het eerste zijn de ketels en vaten van grote invloed op de smaak en het karakter van de whisky. Een minimale rijpingstijd van de whisky is drie jaar en één dag. Volgens de Engelse wet, daardoor heet het nog nieuw Make Spirit. Maar vele whiskysoorten worden veel langer opgeslagen in de houten vaten... Een goede whisky kan wel 30 jaar opgeslagen worden... voordat deze uiteindelijk gebotteld wordt en in de winkel komt te staan. De schrijfwijze is afhankelijk van de herkomst van de drank. Whisky uit Ierland en de Verenigde Staten wordt met een E geschreven. Whisky, zonder E, komt uit Schotland en Canada zonder een E. Schotse whisky is een officiële benaming van whisky afkomstig uit Schotland... zoals die is vastgesteld in de Europese wetgeving... Graanwhisky is gestookt uit om het even welke graansoort of een combinatie van graansoorten, bijvoorbeeld tarwe, roggen, gerst en mais. Maltwhisky is whisky die uiteindelijk is gestookt uit gemouwde gerst en niet uit andere graansoorten. Tegenover de blended whisky staan de single maltwhiskies, die bestaan uit whisky afkomstig uit één distillerij. Deze whisky's hebben vaak een wat meer uitgesproken smaak. Bijvoorbeeld, de whiskies uit het westen van Schotland... kenmerken zich door het zilte, jodiumachtige smaak. Single malts worden gedistilleerd in koperen potketels. Tijdens het bereiden past men de techniek eerst toe, waarbij de gemouwte gerst wordt verhit... door de warmte- en rookgassen van een vuur... dat vaak met een deel turf gestookt wordt. Deze turf, of juist het ontbreken ervan... heeft een sterke invloed op de uiteindelijke smaak van de whisky... I produced the and I then produced the ragger. saying stand and deliver for you are a bold deceiver mushering on dong <speaking> call the Why call the There's whiskey in the I counted out his money and it made a pretty. She said and she swore That she never would deceive me But the devil take. And then she filled them up with water Then sent for Captain Farrell To be ready for the slaughter A Why fall the daddy-o? Why fall the daddy-o? There's whiskey in the jar Twas early in the morning Just before I rose to travel Up comes a band of front men And likewise Captain Farrell I first produced me pistol For she'd stolen away me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 Er zijn vier whiskygroepen die worden ingedeeld naar de geografische ligging van de distillerij: Highland Malt van de hooglanden boven de lijn Dundee-Creenock, Lowland Malt uit het zuidgebied ten zuiden van deze lijn, Islay Malt van het eiland met die naam, Campbeltown Malt van de strokerijen op de Mull of Kintyre, dat is het zuidwestelijk gebied van het schiereiland Kintyre in Zuidwest-Schotland. De Highland-regio is erg groot en wordt vaak onderverdeeld in... Northern Highland, Western Highland, Eastern Highland en Speyside. Het maken van single malt whisky is niet enkel voorbehouden aan Schotland. Ook in andere landen wordt single malt whisky gemaakt, zelfs in Nederland en België. Ook in andere landen wordt single malt whisky gemaakt, zelfs in Nederland en België. In Wales wordt sinds kort single malt whisky gemaakt... nadat de whisky-industrie daar 100 jaar had stilgelegen. Het volgens vele ideale whiskyglas voor een single malt is een niet al te groot tulpvormig glas op een voetje. Het glas is dan klein genoeg om de geur niet al te snel te laten vervliegen. En groot genoeg om ook de neus mee te betrekken bij het nuttigen van de whisky. Het cognacglas voldoet over het algemeen ook prima. Een single malt drinken uit een tumbler is volgens sommige kenners nadan. De tumbler is geschikt voor whisky on the rocks, met ijs. En volgens hen dus niet meer voor een single malt. Overigens zijn er ook single malt distillerijen die kleine rechte glazen verkopen met hun logo erop. Het toevoegen van een kleine of enkele druppeltjes water zet een proces in gang dat de geur beter vrijmaakt En de smaak wat verzacht. Te veel water is echter funest. Net als het gebruik van ijs. Omdat de kou ervoor zorgt dat de smaaksensatie minder wordt. Blended malt is samengesteld uit maltwhiskies uit verschillende distillerijen. Deze categorie werd vroeger ook pure malt of fatted malt genoemd. De bekendste voorbeelden hiervan zijn Johnny Walker Green Label en Nikka Black Label. De Scott Whisky Association heeft in februari 2005 nieuwe richtlijnen aan haar leden uitgegeven. Daarin staat dat fatted of pure malts in het vervolg alleen blended malts mogen worden genoemd. Blendeds bestaat uit verschillende maltwhiskies en graanwhiskies. Op deze manier verkrijgt men een hele complexe smaak. Een belangrijke reden waarom er zoveel blended whisky wordt gedronken... is dat graanwhisky snel en goedkoop geproduceerd kan worden. Op deze manier kan men makkelijk aan de grote vraag van whisky voldoen. De blended whisky beslaat zo'n 95% van de whiskymarkt. Er bestaat in heel Schotland maar één distillerij... die een single blended maltwhisky maakt. En dit is Log Lomond waar zowel malt als grain whisky wordt gemaakt. Twee belangrijke verschillen met Schotse whisky zijn... dat de Ierse whisky geen rooksmaak heeft... doordat de mout niet met turf wordt geëist, en dat de whisky drie keer wordt gedistilleerd. Als grondstoffen worden tarwe, haver en roggen gebruikt. Het distilleren geschiet in zowel pot als in kolomketels. Een uitzondering wordt gebruikt voor een Ierse whisky... vormt Comora Single Malt Irish Whisky... Deze whisky wordt gemaakt van gerst, wordt slechts twee maal gedistilleerd... en men gebruikt wel turf bij het eten. Daardoor krijgt deze whisky een zeer schots karakter. De eerste whisky wordt ook gebruikt als onderdeel van de Irish Coffee. Bourbon, whisky afkomstig uit de VS, kenmerkt zich door het recept van het beslag. Straight Bourbon wordt geproduceerd van minimaal 51% mais... Straight Rye van minimaal 51% rogge. Bourbon wordt tweemaal gedestilleerd. De eerste maal in een zogenaamde beerstil. En de tweede maal in dubbler. De naam Bourbon mag uitsluitend gebruikt worden door Amer voor Amerikaanse whiskies die tenminste twee jaar gerijpt hebben in geblakerd eikenhouten vaten... waarvan de Bill, het recept, tenminste 51% maïs bevat. Staat er echte 80% of meer maïs op de Bill, dan moet de whisky straight corn whisky genoemd. Wanneer de whisky tenminste één jaar en een dag in Kentucky heeft gerijpt, mag deze whisky Kentucky Bourbon worden genoemd. Bourbon kan overal in de VS worden gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld ook bourbon gemaakt in onder andere Virginia, de Virginia Gentleman. Het bekende whiskymerk Jack Daniels, afkomstig uit Tennessee, is volgens de letter van de wet ook een bourbon. Maar omdat deze whisky voor het rijpen door een drie meter dikke laag houtskool van Estorum wordt gefilterd, de Charcoal Mellowing genoemd, werd om zich te onderscheiden van de andere Kentucky Bourbons de naam Tennessee Whisky in het leven geroepen, naar de staat waar de distillerij staat. Canada had ooit een bloeiende whisky-industrie met veel kleine distillerijen. Toen de Canadese overheid in de tweede helft van de 19e eeuw hoge belastingen ging heffen, konden alleen de grote distillerijen overleven. Ook werd het maken van whisky erg streng gereguleerd. De meeste Canadese whiskies die nog op de markt zijn, zijn blends, gebaseerd op whisky gemaakt uit mais. Er wordt toegestaan om 9,09% andere dranken toe te voegen om de gewenste smaak te verkrijgen. Dit kan van alles zijn, van rum tot cognac. There's gotta be a little rain sometime when you take your. Just as soon let you go But there's one Theater de Krocht, 11 april. Dansschool Rob Dolderman. Vrij dansen voor iedere dansliefhebber. Entree is 5 euro per persoon. Aanvang is half negen. De zaal is vanaf kwart over acht open. Zie ook www.dansschoolrobdolderman.nl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 have to Filmtheater Cirque Zandvoort... ...donderdag 2 april om 7 uur... ...en donderdag 2 april om half negen s'avonds. Bloed, zweet en tranen. Ik heb het goed gedaan... ...maar ook zo fout gedaan. In de nieuwe speelfilm van de marathonregisseur... ...Diederik Kopal... ...vertolkt Martijn Fischer als André Hazes... ...de hoofdrol in Bloed, zweet en tranen. De speelfilm vertelt het bewogen levensverhaal... ...van de volkshend vanaf de jeugd... ...tot aan zijn dood. Van zeepkist tot arena... De opnames van bloed, zweet en tranen starten in augustus... en de film beleeft zijn première in Circus Zandvoort. Circus Zandvoort Bioscoop, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer is 023 57 186 86. De openingstijden, Circus Zandvoort, is dagelijks geopend... van 10 uur morgens tot 2 uur nachts. De bioscoopkassa is dagelijks geopend... vanaf 30 minuten voorafgaand aan de eerstvolgende voorstelling. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, to let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Mm.